Ook zou worden gekeken naar invoering van een medicijnknaak... verhoging van het eigen risico in de zorg met 100 euro... en het instellen van een spitsheffing. Het kabinet heeft steeds gezegd dat het in maart besluiten neemt over extra bezuinigingen. De agent die vorig jaar september in Den Haag een man neerschoot... handelde uit noodweer. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksrecherche. De politie kreeg op 22 september aan het begin van de avond meldingen... dat op terrassen aan de Grote Markt een verwarde man met een mes dreigde. Het was toen erg druk... De politie probeert de vergeefs de man te kalmeren. Uiteindelijk schoot een agent op de benen van de man... waarna die zichzelf een aantal keren met zijn mes in zijn hals stak. Hij overleed aan zijn verwondingen. Volgens het Openbaar Ministerie handelde de agent uit noodweer... en is hij daarom niet strafbaar. Voske Tamar van der Wal is op de Weissensee in Oostenrijk... Nederlands kampioen op natuurijs geworden...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 Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Vile in de Randstad op de A20 richting Gouda voor knopen de Bresseplein, 2 kilometer. Tot zover de verkeers.